6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bestuurders van hogescholen vinden dat topsporters... een uitzonderingspositie moeten krijgen... bij de nieuwe regeling voor langstudeerders. Rector Jet Bussemaker van de Hogeschool van Amsterdam... noemt de langstudeerboete in de Volkskrant... een regelrechte bedreiging voor de Nederlandse topsport. Vanaf komend studiejaar moeten studenten minstens 3000 euro... bovenop hun collegegeld betalen... als ze meer dan een jaar vertraging oplopen. Volgens de Volkskrant loopt zeker een kwart... van de studerende sporters uit de Olympische ploeg grote kans op zo'n lang studeerboete. Doekle Terpstra van Hogeschool in Holland en Marcel Wintels van Fontis Hogescholen sluiten zich bij Bussemaker aan. Bij een brand in Deurne in Noord-Brabant zijn honderden varkens omgekomen. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit in hun stal en greep snel om zich heen. De 450 zeugen en een onbekend aantal biggen waren niet meer te redden. Bij de brand raakten geen mensen gewond. Over de oorzaak van de brand in Deurne is nog niets bekend.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 De Britse luchtmacht is op zoek naar twee straaljagerpiloten die op zee worden vermist. Hun toestellen, tornado's, stortten gisteren neer ten noordoosten van Schotland. Twee inzittenden zijn met helikopters uit zee gered. Het zoeken naar de piloten werd bemoeilijkt door slecht weer. Of de straaljagers zijn neergestort na een botsing is onduidelijk.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 4 juli. Goedemorgen. De PvdA wil dat Nederland uit het JSF-project stapt. En daarmee is nu een meerderheid van de Tweede Kamer tegen. Wilco Boom legt zo uit wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Stark is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig. De bestuursvoorzitter reageert na acht uur. Dan de PVV moet door met een kleinere en vooral onrustige fractie. Politiek verslaggever Michiel Breedveld volgt de PVV al jaren. Hij analyseert vanochtend de problemen van Geert Wilders. In alle commotie van gisteren is de boodschap van het PVV verkiezingsprogramma wat verloren gegaan. In Brussel is het echter wel degelijk aangekomen. Straks een verslag. En de politie gaat niet zorgvuldig om met onze persoonsgegevens. Blijkt uit onderzoek van Bits of Freedom. U hoort uh, later vanochtend wat de politiekorpsen verkeerd doen. Over de nieuwe CAO voor flexwerkers... praten we met uh, Rendert Alga van de brandse organisatie van uitzendbureaus. U hoort over de vaccinelichthouder vaccinelichthoudergooier... die na 22 maanden voorlopig hechtenis vandaag vrijkomt. Het schandaal bij Barclays in Groot-Brittannië breidt zich uit. Wetenschappers wachten met spanning op nieuws uit Genève... over het hicks -deeltje. Tussen half negen en negen hoort u over de toer etappe van vandaag. We praten ook nog over uh, met wegkapitein van de Rauwank-ploeg Bram Tankink. En de sporters voor de Olympische Spelen worden vandaag overgedragen aan de Chef de Mission. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot tien uur kunt u dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl of naar radio1.nl. In Deurne zijn bij een brand op een boerderij honderden varkens om het leven gekomen. Het vuur ontstond kort na middernacht, zegt de brandweer. Er is een uh, stal die uh, bestond uit een 450 zeugen met nog een x-aantal uh, bikken erbij. Ja, die hebben helaas uh, de brand niet overleefd. Ja, goed, bij aankomst uh, bleek de stal al uh, volledig in lichte laad te staan. En uh, was er helaas voor ons uh, weinig meer te redden. Bij de brand raakte geen mensen gewond. Over de oorzaak is nog niks bekend. Een conferentie van Syrische oppositiegroepen heeft vrijwel niets opgeleverd. De 250 aanwezigen konden het alleen eens worden over een oproep aan president Assad om het geweld in Syrië te staken. Deze vertegenwoordiger zegt dat de conferentie pal achter het vrije Syrische leger staat, dat vecht tegen de regeringstroepen. Maar over veel meer konden ze het dus niet eens worden. Tekenend voor de verdeeldheid was dat Koerdische afgevaardigden woedend de conferentie zal verlieten. De koerden zijn boos omdat ze zich niet genoeg gehoord voelen. Ook zijn ze verbogen over het feit dat de koerden in officiële verklaringen niet voorkomen. Of er een vervolg komt op de conferentie in Cairo is niet duidelijk. Twee Britse gevechtsvliegtuigen zijn ten noordoosten van Schotland in zee gestort. Twee vliegers worden vermist. Wat zich precies heeft afgespeeld en of er hoop is voor de vermiste piloten is niet duidelijk, zegt de commandant van hun eenheid. As I'm sure you'll understand this is an evolving situation. En ik niet bereid op hun conditie of de die incident Twee andere bemanningsleden van de Tornado-vliegtuigen konden wel uit de Noordzee worden gehaald. In de Zwitserse Alpen zijn vijf bergbeklimmers om het leven gekomen. De groep bestond aanvankelijk uit zes man. maar eentje bleef erachter omdat hij zich niet goed voelde. De rest ging door met fatale gevolgen, zegt de politie. De rest zijn hoog gestiegen. En dan in de opstieg... Stürzten die fünf aus ungeklärten Gründen ab. De klimmers vielen dus bij de afdaling. Hoe dat kon gebeuren, is onduidelijk. We hebben diesen sechsten Bergsteiger, der die Gruppe beobachtet hat. Was er alles gesehen hat, kunnen we hier aber noch niet genau präzisieren. We zijn jetzt auch noch in de Abklärungen op die zeilschaft aangezeild was. Aus welchen gründen es er zo'n drama komen kon. De politie onderzoekt dus of de bergbeklimmers zich wel goed hadden gezekerd. En ook zal de zesde klimmer, die dus achterbleef en het overleefde, worden ondervraagd. Mexicaanse presidentskandidaat López Obrador... wil dat de stemmen van de presidentsverkiezingen opnieuw worden geteld. López verloor de verkiezingen, maar zegt dat die niet eerlijk zijn verlopen. Conformidad con la ley cuando estos supuestos... We vragen hier niet om een gunst, zegt hij, maar dat de wet wordt nageleefd. Lopez kan, naar eigen zeggen, bewijzen dat met tienduizenden stembiljetten is geknoeid. Het verschil tussen Lopez en Winna Peña Nieto was 6 Pakistan heeft twee belangrijke aanvoerroutes voor de NAVO vrijgegeven. Het bondgenootschap kan daardoor zijn troepen in Afghanistan weer bevoorraden. Premier Ashraf maakte dat gisteravond bekend. De continue closure of supply lines... ...not only op on our relationship with the United States... ...but also on our relations with the 49 other member states of NATO, ISAF. Dichthouden van de aanvoerroutes was niet goed voor de relatie met de NAVO... ...zegt hij en met de andere lidstaten die daar actief zijn. Premier wil dat Pakistan als serieuze partner wordt gezien. Eventuele exit of international forces from Afghanistan... Is in the interest of longer term peace and stability in the region. And Pakistan should be seen as a responsible and cooperative member of the international community. Pakistan sloot de grensovergangen bij Afghanistan in november. Deden ze toen uit protest tegen een Amerikaanse luchtaanval in het gebied. Daarbij kwamen 24 mensen om het leven. Pakistan wilde daarvoor excuses, en die kwamen gisteren. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken... zei dat Amerika fouten heeft gemaakt. Fouten zijn dus aan beide kanten gemaakt. Dat is een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanvoerroutes naar Afghanistan zijn van groot belang... voor de Verenigde Staten eh, en de NAVO. Die hebben daar tienduizenden militairen gestationeerd... Bij oproeren in Peru zijn tenminste drie mensen om het leven gekomen. Politie raakte slaag met betogers die protesteerden tegen de aanleg van een goudmijn. Het protest liep helemaal uit de hand. Betogers zijn tegen de komst van een goudmijn omdat ze vinden dat goudwinning slecht is voor het milieu. De overheid wil de bouw toch doorzetten omdat het tienduizenden banen zou opleveren. Met het cruiseschip Costa Concordia was van alles mis... voordat het in januari kapzeisde. Dat staat in een uitgelekt onderzoeksrapport naar de scheepsramp. Zo was onder meer de zwarte doos van het schip kapot... zegt correspondent Angelo van Schaik. Het is volgens de zeevaartwetgeving verboden om te gaan varen... zonder een goed functionerende zwarte doos. Daarnaast waren er verouderde kaarten aan boord... en een aantal controle-instrumenten werken niet goed. En dat had onder andere... ...invloed op de elektriciteitsvoorziening aan boord. En hoeverre de mankementen van invloed waren op het kapseizen van de Costa Concordia... ...dat is nog niet duidelijk. Uh, in ieder geval heeft het niet geholpen. Het is natuurlijk wel zo. Op het moment dat door elektriciteitsproblemen... ...deuren die open stonden onderin het schip, wat, wat het werk op het schip uh, vermakkelijkte... Uh, ...niet reageren en dus niet sluiten en het water dus veel makkelijker naar binnen kan lopen... Ja, ...dan zou je wel kunnen zeggen dat... Uh, het zeker niet bijgedragen heeft aan het voorkomen van, van de ramp. Later deze maand wordt het onderzoek naar de Costa Concordia... officieel gepresenteerd. Bij de ramp met het cruiseschip kwamen in januari 32 mensen om het leven. Tom Cruise die gaat uh, scheiden. maar is ook nog eens de best betaalde acteur van het afgelopen jaar. Hij verdiende ruim 75 miljoen dollar. Vooral met zijn hoofdrol in het vierde deel van de Mission Impossible-reeks. De secretary is dead. De film bracht meer dan 700 miljoen dollar op. Op de tweede plaats van de lijst met bestverdienende acteurs... staan Leonardo DiCaprio en Adam Sandler. Die verdienen allebei zo'n 37 miljoen dollar. Wordt de muziek van de televisieserie Matlock. Maar Matlock is niet meer. De hoofdrolspeler van de serie, Andy Griffith, overleed gisteren in zijn huis in North Carolina. Hij was bekend van de musical No Time for Sergeants en zijn eigen Andy Griffith-show. Maar de meeste furoren maakte hij toch als advocaat Matlock. Dus je ziet, van de In fairness. moet je een a van niet guilty. In 2005 kreeg Griffith de hoogste Amerikaanse onderscheiding... de Medal of Freedom. Hij is 86 jaar geworden. Kijken we tot slot nog even naar de beurs. Op Wall Street sloten de graadmeters gisteren voor de derde dag op rij hoger. Vooral autofabrikanten deden het goed. zo won General Motors ruim 5 procent en Ford meer dan 2. Beide bedrijven verkochten vorige maand meer auto's dan werd verwacht. Dat leidde aan het eind van de dag tot een plus van 0,6 um, En ook de Nasdaq won 0,8 0,6 voor de Dow Jones en de Nasdaq dus 0,8 In Azië zijn de beurs alweer geopend. De Nikkei staat na vier uur handelen op een lichte winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. De Franse film Intouchables is de best bezochte film in Nederland... van het afgelopen half jaar. Tot nu toe bezochten ruim um, 78. Dat is veel te moeilijk. Bezochten bijna 800.000 mensen die film in de bioscoop. Intouchables draait na 15 speelweken nog steeds in 100 bioscopen. En ook in Frankrijk zelf is de film goed bezocht. Eén op de drie Fransen hebben hem gezien in de bioscoop. Earth, wind and fire hoort u met september. Dat is een van de nummers die te horen is in die Franse film. En die heet natuurlijk Intouchable. Budget luchtvaartmaatschappij Ryanair maakt van Maastricht een thuishaven. Er is een investering van 70 miljoen euro mee gemoeid. Die 450 banen en duizenden extra passagiers moet opleveren. Ontdekte verslaggever Theo Verbrugge. De balie van uh, Ryanair, vliegveld uh, Agen-Maastricht. De vlucht naar Faro om half twaalf...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 En dat is een eigen catchment area waar mensen het liefst vliegen vanaf Maastricht-Hagen Airport. En dat is natuurlijk internationaal.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 Bijna tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wie krijgt de Floriade 2022? Vier gemeenten hebben plannen ingediend. Almere, Groningen, Boskoop en Amsterdam. Op 1 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. De Wereldtuinbouw tentoonstelling wordt om de tien jaar gehouden. Het is een evenement waar gemeenten veel geld voor over hebben. Maar verslaggever Matthijs van der Wiel constateert dat het ook vaak eindigt met een financieel tekort. in hoe ziet dat eruit? Vanochtend presenteerde Amsterdam zijn bidboek. Dit is wel echt een geweldige kans de stad. om nou die verbinding tussen de grote stad en het platteland ook daadwerkelijk te maken. Amsterdam wil de Floriade in de Belmer organiseren. 2022. De natuur in de stad. Greg verantwoordelijk wethouder. 22 miljoen euro zou de stad Amsterdam erin gaan investeren. Ja, het is een klassieke vraag tegenwoordig, maar ik stel hem toch wel. In een ja. periode dat ieder dubbeltje moet worden omgedraaid... dat er flink bezuinigd moet worden. Waarom wilt u dit, zo'n prestigeproject? Ja ja, Nou, het is 22 miljoen, omdat we op dit moment nog niet precies weten wat we nog aan extra het geld Het wordt altijd duurder, hè? Nee, ik geloof het niet. dit hebben... soort projecten? Nee, we hebben heel defensief begroot. We hebben zelfs een verzekering afgesloten op de publieksaantallen. Dat kan tegenwoordig. Uiteindelijk, moet het geld toch komen, Dan praten we over 10 miljoen. Dat vind ik een heel ander bedrag. 10 en waarom miljoen... is dat het waard? Het meest simpele antwoord is dat we investeren in de kwaliteit van het gebied. Dus de kwaliteit van het gebied wordt beter. En als die kwaliteit van het gebied beter wordt, wordt ook de woonkwaliteit beter en de verblijfskwaliteit voor bedrijven. En dat zie je gewoon ook terug in de waarde van het gebied. Waarom? Omdat hier allemaal planten en bloemen staan? Nee, niet alleen omdat het planten en bloemen staan, maar omdat het gebied ook qua infrastructuur verbeterd is. Omdat je er makkelijker kunt komen, omdat er een weg bij is gekomen. En in feite ook omdat de algemene kwaliteit van het gebied is verhoogd. En dat is een echte vestigingsfactor die bedrijven belangrijk vinden. Dus we denken echt dat, dat, dat je dat kunt zien in de waarde van het gebied. Wat levert zo'n Floriade op? Is het de investering waard. Jan-Willem Griep is een ervaringsdeskundige op dit gebied. Hij was financieel directeur van de Floriade in 2002... In de gemeente Haarlemmermeer? Je kan uh, de Floriade bekijken als evenement op zichzelf. En je kan ook kijken naar de effecten van een Floriade. Het kan ook heel veel zij- en neveneffecten hebben die heel gunstig zijn voor een regio. Ja, die dat de... wordt vooraf altijd voorgespiegeld, hè? Maar, maar komt het er ook uit? Nou, als ik zie uh, hoe vaak niet uh, oude deelnemende gemeentes en alle discussies ten spijt... toch weer opteren om weer opnieuw mee te doen aan een uh, Floriadecompetitie dan denk ik dat dat het al zegt. En men hoeft het niet te doen en toch gaat men er weer voor. Als ik kijk naar uw flojade, Haarlemmermeer... wat heeft het op, op lange termijn dan opgeleverd? Wat is er overgebleven? Er is een prachtig park gekomen. Er zijn nieuwe wegen aangelegd. Wegen waar bijvoorbeeld 30 jaar over gesproken is. En er is ook een openbaar vervoervervinding gekomen. De Zuidangent was er anders nooit gekomen. U doet er heel enthousiast over. Tegelijkertijd zie je bij voorgaande edities... dat de kaartverkoop tegenviel en dat er daardoor... Een restschuld bleef. Dat het niet opleverde wat voorspeld was. U kunt het inderdaad bekijken op microniveau en op macroniveau. Het u had ook een tekort van meer dan 7 miljoen, toch? Ja, ik, uh, u praat met de financieel directeur dat uh, het tekort hebben we teruggebracht naar 6 miljoen, maar nog steeds een substantieel bedrag. Je kan het bekijken op microniveau om de begroting sluitend te krijgen. Nou, Ik denk dat dat altijd een uitdaging is. Dat is een mooi woord van het lukt niet. Dat zijn uw woorden. Ik denk dat het, het kan, maar het is, het is zeker niet makkelijk. Maar kijk je het op een groter niveau, dan vind ik dat die bedragen wegvallen ten opzichte van de winst die ermee geboekt wordt. Heel veel mensen zullen dit horen en zullen denken... Ah, Floriade, ja, dat is bloemetjes kijken... plantententoonstelling, promotiestunt van de tuinbouwsector. Wat heb ik daar nou te zoeken? Vaak zie je dat ook in het buitenland... daar de meeste waardering is voor de Floriade. We laten... de Nederlanders miskennen het. Nou ja, wat, wat je dichtbij hebt wil je nog wel eens uh, niet zo goed zien. Uh, maar feit is dat we Nederlandse tuinbouw hebben... met een, een sector is waar we echt trots op kunnen zijn. Die vooraanstaand is in de hele wereld... en ook voor Nederlandse begrippen unieke prestaties levert. En ik denk dat het een geweldige uh, showcase is voor de Nederlandse tuinbouw... om dat tentoon te stellen. En als ik zie in Venlo, waar ik nu al een aantal keren ben geweest... het plezier wat bezoekers daar hebben... dan gaat dat ver voorbij, bloemetjes en plantjes. En dus er zijn vier gemeentes in de race om de Floriade binnen te halen. Almere, Groningen, Boskoop en Amsterdam voor de Floriade 2022. Dan naar het gedoe bij de PVV. Het vertrek van de Kamerleden Hernandez en Kortenhoeven... kwam voor Geert Wilders totaal onverwacht. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Wilders presenteerde het verkiezingsprogramma, maar die gebeurtenis werd overschaduwd door het vertrek van de Kamerleden Hernandez en Kortenhoeven. Ze hebben felle kritiek op Geert Wilders, die als een eindselganger te werk zou gaan. Om diezelfde reden vertrok ook Hero Brinkman in maart als PVV-Kamerlid. Hij reageerde in Nieuwsuur op de gebeurtenissen bij zijn oude partij, net als Geert Wilders die het dus niet zag aankomen. Nee, ik wist van niets. Ik was er uh, totaal uh, van overvallen. Het is heel moeilijk om je in zo'n gesloten organisatie te ontworstelen... En, uh, en toch voor je vrijheid te gaan, zoals uh, collega Hernandez uh, dat, uh, dat zei. Dat is, uh, dat is moeilijk. Nou ja, weet u, ik denk dat het te maken heeft met het feit... dat wij aanstaande vrijdag bekendmaken wie wel of niet op de lijst terugkomt. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. En welke plek men krijgt als men erop terugkomt. En ik denk dat beide heren... Uh, daarop hebben geanticipeerd. Dat ze het vermoeden hadden dat dat voor hen wel eens slecht zou kunnen uitpakken. Uh, ik denk wel dat het, uh, dat het tijd wordt voor, uh, voor, uh, voor de bevolking, voor de burgers, om in te zien dat dit een partij is. Die niet goed georganiseerd is, die niet democratisch is, waarbij de macht aan één man is. En ik heb mij vandaag iets heel opvallends uh, uh, heb ik opgemerkt bij datgene wat Hernandez zei. Namelijk leden die zich ook geschoffeerd voelen omdat Geert gewoon helemaal zelfstandig de beslissing heeft genomen om de stekker uit het, uh, het gedoogakkoord te, te trekken. Nou ja, we hebben van begin af aan met de fractie vastgesteld wat uh, ongeveer de onderhandelingspiketpalen uh, ja, waren. Dat heeft hij helemaal zelfstandig gedaan. En hoe ondemocratisch. ...democratisch kun je zijn als je dat doet zonder mandaat van je fractie. En toen het uh, inderdaad fout ging hebben we dezelfde dag nog, op die zaterdag was het... Uh, ...weliswaar toen het al besluit was genomen om te breken, dat ben ik met u eens. Maar meteen als eerste natuurlijk de fractie bij elkaar gehaald. En uh, nou ja, de fractie was uh, unaniem uh, in de keuze om uh, niet door te gaan met... Het verhaal van het katshuis. Dat kan niet, dat is dictatoriaal. En uh, mensen zouden eigenlijk niet op een dergelijke partij moeten gaan stemmen. En uh, nogmaals, wij zullen, of je het nou leuk vindt of niet meneer naar huis, wij zullen op 12 september een geweldige verkiezingsuitslag doen. Ik heb geen pijlbureau, ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat de achterban van de PVV en in het algemeen de, de meeste stemmers. niet van LPF-achtige tafereelen houden. Uh, dit begint er behoorlijk op te lijken. Ik vind het jammer, maar het toont wel aan dat het hoog nodig is dat wij inderdaad met een nieuwe lijst komen aanstaande vrijdag. Dat u schoon schip moet maken? Nou, schoon schip hoort er zeker bij, absoluut. Ja. Die nieuwe kandidatenlijst, daar zullen ook een aantal mensen zeer teleurgesteld in worden... als ik begrijp dat er een grote schoonmaak gaat houden. En dat zal betekenen dat er weer opnieuw mensen uh, waarschijnlijk uit die fractie gaan. Ik denk, en ik hoop dat Henk en Ingrid zien dat hier twee mensen zijn... die dachten uh, niet terug te komen op de lijst of laag op de lijst te komen. Of dat waar is, ga ik u niet vertellen. En uh, ja, uit rancune en uit boosheid daarover de vlucht naar voren hebben genomen. Dank u wel voor uw komst vandaag naar de studio hier. Graag gedaan. Tja, Geert Wilters in Nieuwsuur. En u hoorde ook hier op Rinkman later deze ochtend meer... over de problemen bij de PVV. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Rabo renner Maarten Chalingi heeft de Tour de France moeten verlaten. Hij brak gisteren bij een valpartij zijn linkerheup. Chalingi reed de etappe nog wel uit... maar na onderzoek bleek hij zwaarder geblesseerd dan verwacht. Ploegleider Nico Verhoeven. Maarten is uh, aangekomen... Bij de bus. En uh, hij ging al moeizaam de bus in, maar dat, uh, dat was te doen nog. En uh, we hadden dus de hoop op dat het, dat het wel ging meevallen. Maar na onze busreis van anderhalf uur uh, kon hij eigenlijk de bus niet meer uitkomen. Dus uh, ja, dan weet je op dat moment dat het uh, eigenlijk goed fout zit. En uh, zijn we direct met hem naar het ziekenhuis gegaan. En uh, ja, daarop is op een ct-scan uh, te zien dat, dat hij zijn heup gebroken heeft. Tjalingi is gisteravond al naar Nederland gevlogen. In het ziekenhuis in Amersfoort zal hij opnieuw onderzocht worden. De etappe van gisteren was voor de tweede keer een prooi voor Peter Sagan. Sagan, Sagan zit nog steeds het beste eigenlijk hoor, van al die mannen, als die niet de hek ingereden wordt. Het is Peter Sagan, het is Peter Sagan, Boasson komt er ook niet meer aan te passen hoor. Peter Sagan gaat op weg naar zijn tweede overwinning in deze Tour de France. Nadat hij in zijn al de beste was, is hij hier ook de beste. Peter Sagan voor Boasson Hagen, nu gaat het handje omhoog, een kruistekentje, een mooie gebaar, de chicken dance. Peter Sagan wint hier de etappe voor Boasson Hagen. Het was een etappe met veel valpartijen, maar er was ook ruzie in het peloton. Mark Cavendish kreeg het bij een tussensprint aan de stok met Kenny van Hummel. Ja, Hij was aan het klagen dat ik, uh, dat ik rechts uh, ja, van Chris uh, stuurde. Ja, wat moet ik dan? Moet ik over omheen springen? Dus, uh, wat dan? Nou, ik, weet niet. ik weet niet. Dan kwam hij hoe... even, even langs zij en uh, zei hij even wat? Een soort bokito gedrag, hè? <laughs> ja, dat is wel een goede vertaling, ja. Ja. Even laten zien uh, dat hij daar niet van gediend is. Ah, oh, inderdaad. En uh, Hummeltje heeft de scheid aan. Geen genade hier. Zo, Kenny van Hummel tegen Kees Jongkind. In het algemeen klassement vallen er weinig. Fabian Cancelara start uh, ook straks in het geel. Wiggins en uh, Chavanel volgen op 7 seconden. Beste Nederlander is Bouke Mollema. Hij staat 11 op 21 seconden. De mannen-estafetteploeg op de 4x100 meter mag alsnog naar de Olympische Spelen. NOC en NSF besloot de ploeg toch af te vaardigen... ondanks het feit dat ze te laag staan op de Olympische ranglijst. Gouden medaille van afgelopen zondag op het EK was doorslaggevend... zegt technisch directeur van de sportkoepel Maurits Hendricks. Uh, vanuit sporttechnische uh, reden was het eigenlijk een makkelijke beslissing. Want het is een prestatie die uh, ja, dermate overtuigend is. Beste tijd van landenteams uh, dit jaar. Uh, dus die doen echt mee om de, om de knikkers in, uh, in Londen. Eerder werden alle verzoeken van sporters die niet aan de limieten voldeden van tafel geveegd. Dat NOC-NSF NOC, nu wel overstag gaat, is toch opvallend. Daar hebben we naar gekeken. Dat hebben we op drie punten onderbouwd. Allereerst het prestatieperspectief. Spreekt voor zich. En vervolgens um, kijken waarom is die dan niet eerder gelopen. Waarom hebben ze niet eerder aan die limieten voldaan. Nou, Dan moet je kijken naar de situatie van de estafetteploeg. Daar speelt met name het thema dat de Antilliaanse lopers. dat is een beslissing die pas door het IOC in 2011 genomen was. Agendas lagen toen al vast, dus die jongens hebben in 2011 eigenlijk niet in de optimale samenstelling kunnen lopen. Dat hebben we wel meegenomen in de afweging. Radio 1, het NOS-journaal. Half 7, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. Topsporters moeten een uitzonderingspositie krijgen bij de nieuwe boeteregeling voor langstudeerders. Daarvoor pleiten bestuurders van hogescholen in de Volkskrant. Volgens bestuurders bussenmaker Terpstra en Wintels zijn langstudeerboetes een regelrechte bedreiging voor de topsport. Bij een brand in Duurne in Noord-Brabant zijn honderden varkens omgekomen. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit in de stal en greep snel om zich heen. 450 zeugen en een onbekend aantal beren waren niet meer te redden. De van Syrische oppositiegroepen in Cairo is zonder veel resultaat beëindigd. Er zouden afspraken worden gemaakt om het verzet tegen president Assad meer structuur te geven. Maar de slotverklaring was weinig meer dan een oproep aan Assad om te stoppen met het geweld. En Tom Cruise is op dit moment de best verdienende acteur ter wereld. Hij staat op nummer 1 in de Forbes top 100 met een jaarinkomen van een kleine 60 miljoen euro. Vorige nummer 1 Leonardo DiCaprio en de komiek Adam Sandler staan op een gedeelde tweede plaats. Toch nog altijd goed voor bijna 30 miljoen. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. Het Weerbericht van Weeronline. Online. De warme lucht uit Midden- en Zuid-Europa stoomt weer een paar dagen op naar ons land. En net als vorige week leidt dat tot benauwd weer met kans op onweersbuien. Het is vanochtend nog overwegend droog met vrij veel wolkenvelden en alleen in de kustprovincies lokale spatregen. Vanmiddag zijn er meer zonnige perioden, maar er ontstaan ook stapelwolken. Op enkele plaatsen, vooral in het westen, kunnen deze uitgroeien tot buien, waarbij dan ook onweer voorkomt en hagel niet uitgesloten is. Het wordt vandaag broeierig warm, met aan zee een graad of 23 en in het binnenland maximaal van 27 graden. De wind is daarbij zwak tot matig, windkracht 2 tot 3 en buiten het, het zuidoosten. Vanavond verdwijnen de buien die in het binnenland zijn ontstaan en blijft alleen Zeeland nog gevoelig voor een stevige bui. Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 16. Morgenochtend trekken vanuit het zuidwesten opnieuw buien het land in en die blijven de hele dag het weer bepalen. Bij de buien is vooral in de middag en avond kans op onweer en hagel. Ondanks de neerslag wordt het morgen een graad of 26. Na morgen wordt het weer wat minder warm en volgen vrijdag nog stevige buien. Daarna is het licht wisselvallig. ANBB Verkeersinformatie met de file op de Ringweg Amsterdam... de A10 Noord richting Amersfoort. Daar staat voor de Zeeburger tunnel 2 kilometer. Er ligt een lading hout op de weg en daardoor zijn er twee rijstokken afgesloten. Uw oude parketvloer weer als nieuw?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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De vaccinelichthoudergooier komt vrij. Op Prinsjesdag 2010 gooide Erwin L. een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets. Na 22 maanden in voorlopige hechtenis te hebben gezeten, komt hij vandaag dus vrij. Menno Reijmeijer zag destijds het incident gebeuren. We zagen daar op een gegeven moment politiemensen op iemand zitten. Konden even niet beoordelen of dat nou iemand is geweest die onwel is geworden. Krijgen net berichten door dat het iemand is geweest die geprobeerd heeft wat te gooien. Wat dat was, eh, verdere details ontbreken daar nog even. Maar daar is kennelijk toch iets gebeurd in, uh, in de Hulstraat. Het was Erwin L. die langs de route was gaan staan met een vaccinelichthouder. Tegen een vandaag vertelde hij later hoe het was gegaan. Ik heb de hele route verkend. Drie meter voor mij stond een hek. Zo'n dranghek. En daarachter stonden al politieagenten, maar ze stonden dus aan de verkeerde, verkeerde kant van het gek. Dus, dus ze, ze konden niet snel in mijn omgeving komen. Toen was het gewoon wachten. Ik heb een uur, uur getwijfeld: uh, moet ik het doen of moet ik het niet doen? Hij gooide. De vaccinelichthouder kwam tegen de gouden koets en veroorzaakte een buts in de deur. De politie was er meteen bij en kon hem aanhouden. El werd door een psychiater onderzocht en volledig ontrekeningsvatbaar verklaard. Hij zou aan een waanstoornis leiden. Het Openbaar Ministerie eiste psychiatrische verpleging met dwangmedicatie. De rechtszaak was in maart 2011. Erwin L. is een man met een missie. En hij ziet zijn daad als een symbolische verzetsactie. Terwijl hij gooit, roept hij onder meer oplichters, verraders en nazi's. Bedoeld voor de drie inzittenden van de Gouden Koets. Voor het Openbaar Ministerie reden om L. aan te klagen voor belediging van de koningin. Poging zware mishandeling van de lakijen om de koets. En vernieling. De uitspraak was in september vorig jaar. El werd veroordeeld tot één jaar behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Sorry, je, Tijdens de uitspraak liet hij zich horen. Okay, meneer, u mag vertrekken. Het vierde Hij was het er niet mee eens en ging in hoger beroep. Dit proces is nog niet afgerond. Toch besloot het gerechtshof dat de gooier van de vaccinelichthouder vandaag vrijkomt. Een woordvoerder zegt dat steeds opnieuw het algemeen belang moet worden afgewogen tegen het persoonlijk belang van de verdachte. En deze keer wog het belang van de verdachte zwaarder. RNL is er niet vanaf. Hoge beroepszaak tegen hem gaat op 19 september verder. Dat naar Frankrijk. De regering daar gaat bezuinigen. Miljarden zelfs. Dat maakte de socialistische premier Jean-Marc Ayrault... gisteren bekend in een toespraak tot het parlement. Maar is het genoeg? Correspondent Frank Renaud maakt de rekensom. Applaus was er gisteren voor de nieuwe Franse premier Jean-Marc Ayrault, die voor het eerst het parlement toesprak. Maar was het applaus terecht? Even twee dagen terug in de tijd. De Franse Rekenkamer publiceerde een rapport over de overheidsfinanciën. Als Frankrijk zijn begrotingstekort wil terugdringen zoals beloofd aan de kiezers en afgesproken in Europa, dan moet er bezuinigd worden, zei topman DJ Migo van de Rekenkamer. Want er is geld tekort. Dit jaar 6 tot 10 miljard en volgend jaar nog eens 33 miljard. En we zeggen... Dat het nodig is om de, redresser les comptes de, de la France. En Frankrijk moet zijn begroting op orde krijgen. Want andere landen doen dat ook. We hebben een situatie plus dégradée que veel andere landen. En Frankrijk staat er veel slechter voor dan veel andere landen. Plus je de redressement à prendre, plus... Ces mesures fort et de Des te langer de benodigde maatregelen worden uitgesteld... des te pijnlijker de maatregelen worden die later moeten worden genomen... en die door de buitenwereld, lees de financiële markten... zullen worden opgelegd aan Frankrijk. Een duidelijke analyse van DJ Migo van de Franse Algemene Rekenkamer... die trouwens socialistisch is, net als de regering. Maar een dag na dat duidelijke rapport van de Rekenkamer... Komt dus de nieuwe socialistische premier met zijn plannen. En wat zegt de premier? Je le et la je veux la fiscale, je veux la fiscale. Je à national, mais je refuse Premier Ero wil best bezuinigen, maar hij wil geen wurgplannen opstellen. Frankrijk gaat niet op water en brood. Er komen niet nog eens nieuwe bezuinigingen, zoals de Rekenkamer feitelijk voorstelt. Sterker nog, de overheidsuitgaven zullen wel degelijk stijgen de komende jaren. En de eerder aangekondigde bezuinigingen... die zullen de gewone Fransen nauwelijks treffen, belooft premier épargnées. De lage inkomens en de middenklassen worden gespaard, zegt Hérault. En daar wringt de schoen. De socialistische topman van de Rekenkamer zegt... meer bezuinigen om het tekort terug te dringen is nodig... En de socialistische premier zegt meer bezuinigen om het tekort terug te dringen is niet nodig. Politiek commentator Alain Duhamel legt de vinger op de zere plek. 2013 c'est l'année clé, la plus difficile. 2013 wordt het jaar van de waarheid, want de bezuinigingen dit jaar, 6 tot 10 miljard, dat gaat nog wel lukken. Maar nog eens 33 miljard bezuinigen in 2013, terwijl de overheidsuitgaven blijven stijgen en de laagste inkomens en in middenklassen worden gespaard. Dat lijkt een onmogelijke opgave zonder nieuwe extra maatregelen. Er zullen de maatregelen van deze jaar worden herhaald. Er zal een tweede fiscaal train worden aangekondigd. Maar dat correspond in principe over de helft van de financiën. De bezuinigingen van dit jaar zullen volgend jaar ook wel weer gelden, zegt Duhamel. En dan komen er nog nieuwe fiscale maatregelen bij. Maar daarmee is nog maar een derde van het kostenplaatje gedekt. Dan blijft er nog een derde extra. Dus twee derde van die 33 miljard moet dan nog bij elkaar worden gesprokkeld. En daarvan zegt de Franse regering nu dus dat die niet bij elkaar worden gesprokkeld. Maar de financiële markten zitten wel degelijk te wachten op meer bezuinigingen, waarschuwt commentator Alain Duhamel. Want alleen als het tekort echt wordt teruggedrongen, weten we of Frankrijk bij het serieuze Europa hoort of bij het Europa waarom wordt gelachen. Naar de financiële markten kijken, dan is daar toch de wil dat er nog meer bezuinigd wordt in Frankrijk. Maar de nieuwe linkse regering heeft daar niet zoveel zin in. Een bijdrage van correspondent Frank Renoud. Tien over half zeven. Het is vandaag 4 juli, de 4 of July, belangrijke feestdag in de Verenigde Staten. Maar 100.000 Amerikanen hebben wel iets anders aan hun hoofd... want ze zitten al vijf dagen zonder stroom. Die viel uit na de hevige storm van afgelopen vrijdag. En bij Tesla, buitenwijk van Washington D.C., is een van de zwaarst getroffen gebieden. En precies daar woont onze correspondent Wessel de Jong. De koelkast hier thuis, na vier dagen zonder stroom. Het is maar goed dat er geen geurradio bestaat... In de lokale krant worden lijstjes gepubliceerd. What is still safe to eat? Wat je nog kunt eten. Een vriezer die is dichtgebleven, blijft ongeveer nog twee tot vier dagen blijft die koud. Acceptabel. Nou, ik heb geen vriezer die een paar dagen is dichtgebleven. En door deze geur, je laat het wel uit je hoofd om er überhaupt nog iets uit te eten. Ja, ik kan er nog wel een paar keer aan trekken aan die ventilator... maar die doet ook echt helemaal niks in de slaapkamer. Hier stik je ongeveer. Daal af de kelder in, daar ga ik slapen. De enige plek in huis waar het nog een beetje draaglijk is. De bladeren zijn inmiddels een beetje door na vier dagen. Dit is de halve boom die in mijn voortuin ligt... De dakgoot heeft meegeslurpt. With that tree coming down, the the most that you lost was the the gutter piece that you got. Komt net de buurman hier tegen. Hoe gaat u om met de hitte nu op dit moment? Well, I've I've been over to my parents and gotten some ice from them, so at least I've been able to get a cool drink from time to time, so that's helped. Ik, ik ben naar mijn ouders geweest. Daar kon ik ijs krijgen en tenminste een een verkoelend drankje. Maar ja, je weet hoe het is. De hitte in Washington die is altijd heel erg hevig. Heeft u enig idee wanneer de, wanneer de elektriciteit weer terugkomt. Ze geven een hele algemene inschatting. Vrijdag mogelijk weer de elektriciteit terug. Ze willen zich vooral voor niemand op een exacte datum vastleggen. Ze willen niemand hier valse hoop geven. Ze hebben in het verleden namelijk behoorlijk wat negatieve publiciteit gehad. Dat ze dingen beloofden die ze niet konden waarmaken. Don't plan for anything too soon. Met zo'n vage datum zeggen ze ook: plan vooral niks. En it comes on, be happy. <laughs> en wees maar blij als de elektriciteit weer terugkomt. Drive around in the car with the air conditioning on a lot, yeah? <laughs> nou Ja, wat doe ik? Ik rijd maar een beetje rond in de auto met uh, met airconditioning. Maar ze hebben een toertje in de buurt maken om te kijken hoe zwaar de vernietiging overal is. There's trees on lines, there's lines down, all kinds of debris and damage out there. And in the District of Columbia, Mayor Vincent Gray tells CNN he's frustrated with the local utility Pepco, which he says has a history of trouble dealing with power outages. In de auto op de radio: het gaat ook alleen maar over de storm natuurlijk en de elektriciteit. Veel boosheid op de zender dat Pepco, het lokale elektriciteitsbedrijf, dat het niet op tijd de bomen snoeit. Greg Wyndham, NPR News, Washington. In het centrum van Bethesda, Barnes Noble, grootste boekwinkel, Dan zitten hier heel veel mensen langs de kant op stoeltjes. Niet met boeken, maar met hun eigen laptop of telefoon. Waarom bent u hier? No power. En this is a good solution, the bookshop. It's cool and there's power and there's coffee. Thuis is er geen elektriciteit. Hier wel, het is ook cool en ze hebben koffie. That's very important. I'm here with my two boys. Ik zit hier met mijn twee jongens. I'm angry with the fact that the wires en the trees are it's, it's a mess. When you drive around the streets, it's just a question of time. Als je hier rondrijdt, het is echt een totale chaos. Kabels, takken, alles door elkaar. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat het fout gaat. Clean and cut before the next storm en not after the next storm. Ze moeten die takken snoeien voor de storm en niet na de storm. Maar mijn idee, misschien beter, ingraven die kabels. Wat vindt u? I come from Europe. When I look around here, it's like, you know, it's a third world country situation. It's... we zitten buiten Washington, buiten de hoofdstad van de Verenigde Staten, en het lijkt wel een derde wereldland. Echt verbazend. Uh, it's ridiculous, honestly. En mogelijk, mogelijk dus hebben ze vrijdag dan weer stroom in Washington. Correspondent Wessel de Jong laat nog weten dat het net geregend heeft. Hij hoopt dat de temperatuur daardoor iets dragelijker wordt. Ja, voor wie altijd met een zesje doormocht naar de volgende klas. Het kan ook anders. We dachten u van Astrid van der Veld. Die promoveert vandaag twee keer. En dat is redelijk uniek. U hoort haar zo dadelijk. Eerst naar John Sohoka voor de verkeersinformatie. John, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Uh, nou, een kwartiertje geleden een, uh, stond er nog een file bij de Zeeburger Tunnel. Op de A10 lag een lading hout op de weg. Inmiddels is de boel opgeruimd. Alle reisstokken zijn vrij. De file is opgelost. Nu staat er een file op de A8 richting Amsterdam. Daar staat drie kilometer voor een klopend Koenplein. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nou, eigenlijk verwacht ik een minder drukke ochtendspits. Uh, Zuid is met vakantie natuurlijk. Uh, rond half negen, 75 kilometer. De meeste vertraging in de regio Utrecht. En door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Oké, okay, John, tot later. Joe. Dit is het NOS Radio 1-journaal. French and Marcel Osten If I had eyes in the back of my head I would have told you that you look good as I walked through way Hij is klaar. Jack Johnson, if I had eyes. De Rabobank is nog maar met acht renners vertegenwoordigd in de Tour de France. Maarten Tjalingi moest de ronde namelijk verlaten, omdat hij bij een valpartij zijn heup heeft gebroken. Hij reed de etappe nog wel uit. Vroeg leider van de Rabobank, Nico Verhoeven, over wat er vervolgens gebeurde. Maarten is uh, aangekomen.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 Nou, er is hier zo'n rund, rundgefoto gemaakt en daaruit bleek geloof ik niks, hè? Nee, maar ja, er zijn weer medische termen, daarop kon je niks zien. En dan uh, met die CT-scan kon je zien dat er een mooie breuk zat. Nee. En uh, hij, deze breuk is dat hij, als hij zou fietsen, dat hij er dan weinig last van zou hebben. Dus dat verklaart ook weer dat hij dan de wedstrijd uh, vervolgens heeft kunnen beëindigen. En met... Uh, Zeg maar, als hij, zou, als hij zou staan, dan zou er druk op komen te staan op zeup. En dan zou hij er wel heel veel pijn van hebben. En dat, dat was eigenlijk ook het geval. Dus daarom kon hij eigenlijk ook bijna niet, niet lopen. Hoe reageerde hij? Ja, Maarten was er heel, heel emotioneel onder. Want uh, kijk, je begint met de ploeg ergens aan. En uh, Maarten is gewoon een hele belangrijke schakel in... Uh, het, ja, als onderdeel binnen onze Rabobank uh, wielerploeg, uh, het is gewoon een heel harde werker die eigenlijk onmisbaar is in het team. Uh, niet alleen op de fiets, maar ook buiten de fiets. Hij is altijd uh, gemotiveerd, altijd goede, goede moraal. Nou ja, als je zo iemand uh, zeg maar, uh, noodgedwongen moet laten vertrekken, ja, dan, is dat gewoon, uh, dan is dat heel zwaar. En, uh, vooral voor Maarten, want ja, hij had ook een heel goed gevoel de afgelopen drie dagen. Hij hebben ook echt uh, als ploeg heel goed gereden. En, uh, ja, en Maarten voelt dat zelf ook. Als renner voel je dat het gewoon goed zit. En uh, dan is het des te, des te erger eigenlijk als je op zo'n manier uh, zeg maar de ploeg aan de ronde moet verlaten. Je haalt het net ook al even aan. Hij is belangrijk voor de ploeg. Maar hoeveel moeilijker krijgen de klassementsmannen, Geesink en Mollema... het nu zonder een Chalingi die uh, hen door de Tour loodst? Ja, kijk het zal toch allemaal gebeuren en er moet toch werk verzet worden. Alleen uh, nu, nu zijn er heel veel zaken die je met tweeën moet doen, terwijl je het anders met drie kon doen. We hadden ook uh, een sprinter met, met Mark natuurlijk voor de vlakke ritten. En Mark was, uh, Maarten was eigenlijk de man die, uh, die Mark bij zou staan in de, in de etappes waar een uh, massasprint zou zijn. Om Mark in elk geval te ondersteunen, zodat hij ook een reële kans heeft om, een, uh, oh, ja, om met de top mee te sprinten. Nu zullen we dat ook op een andere manier moeten gaan invullen. En uh, ja, daar uh, kan ik je vertellen dat het niet makkelijk gaat zijn om dat uh, in te vullen. Omdat je gewoon, uh, ja, als hoofddoel zit je hier met, uh, met het klassement natuurlijk. En dat, uh, en dat ja, die klassementsrenners zijn op dit moment ook zo goed in orde... dat het gewoon prioriteit blijft. Dus uh, wat dat betreft moeten we nog wat puzzelen om het uh, allemaal uh, kloppend te maken. Je hoorde de ploegleider van de Rabobank, Nico Verhoeven, later meer. Uiteraard onder andere over Tjalingi. Uh, Promoveren aan de universiteit doen alleen de beste. Twee keer promoveren op één dag, dat lijkt enkel weggelegd voor de allerbeste. Astrid van der Veld, goedemorgen. Goedemorgen. U verdedigt vandaag twee proefschriften tegelijk. Is, um, is dat, dat klopt, te doen? Ja. Uh, dat hoop ik. Ja, nou, ze zullen niet, ik zal ze niet tegelijk verdedigen, maar ik zal ze achter elkaar verdedigen. Ja, nou, dat valt dan nog weer mee. Maar het lijkt me <lacht> toch lastig om ze uit elkaar te houden. O, gaan ze, ze, ze hebben wel met elkaar te maken? Hè? Uh, ja, het heeft allebei met uh, oncologie te maken, dus met kanker. Alleen zijn het wel twee, uh, te, twee verschillende onderwerpen. Het ene onderwerp gaat over uitgezijde nierkanker en nieuw medicijn voor uitgezijde nierkanker. Sinicnip, uh, dat is een middel dat uh, vaatvorming in tumoren remt. En het andere onderzoek gaat over het labelen van chemotherapie, zodat we kunnen kijken of de chemotherapie daadwerkelijk in de tumor aankomt. En daarvoor hebben we PET scans uh, gemaakt nadat we de chemotherapie hadden gelabeld. Oké, okay, mevrouw van der Veld, um, heeft u nog tijd voor andere dingen gehad de afgelopen jaren? Uh, ja, op zich wel hoor. En ik heb de afgelopen jaar, was het ook niet mijn uh, fulltime werk. Want ik ben nu opleiding tot internist, dus de afgelopen anderhalf jaar heb ik het naast nog gewoon gewerkt Oh, gedaan. je hebt het er ook nog even naast gedaan. Ja, ja Ach, wel, maar ja. Ben, daarvoor heb ik het wel fulltime gedaan. Ja, en waar, hoe zag uw Dag er dan uit? Vertel eens, want dan heeft u ja, onafgebroken onderzoek gedaan, geschreven en, en dus ook daarnaast nog gewerkt. Uh, nou ja, soms zaten er wel drukke uh, dagen tussen, dat moet ik toegeven. Maar uh, ja, het is gelukt. Wat bezielt u, of aardiger gezegd, wat drijft u om dit dan te doen? Om dan twee van dit soort onderzoeken naast elkaar te gaan doen? Uh, de onderzoeken zijn eigenlijk gewoon bij toeval op mijn pad gekomen. En um, ja, op een gegeven moment kon ik op een van de onderzoeken promoveren, Maar ik, ik wilde ze beide afmaken. Want als ik ergens aan begonnen ben, dan wil ik het gewoon afmaken. Dus uh, toen is dat zo gelopen dat ik ze dan in deze vorm beide af zou maken. Dus oh. dat is eigenlijk het verhaal. Dus, u, kort, u, u moest wel? Nou, ik moest niet hoor. Oh. <laughs> dat was helemaal niet. Uh, maar het is een bijzondere situatie. Merkt u dat ook om u heen op de universiteit? Dat dit, dat dit als iets speciaals wordt gezien? Ja, ik geloof dat het niet uh, vaak voorkomt. Dus ik heb, wel, ja, ik heb wel het idee dat het uh, niet, iets wat, niet iets is wat elke dag voorkomt inderdaad. Ja, uh, merkt u dat ze rekening met u houden? Um, ja, dus ja. ja, ze houden er wel rekening mee. Ja. En, en als u nou uh, beide met succes verdedigt, en daar gaan we vanuit, wat, wat bent u dan? Dokter, dokter, dokter? Nou, ik denk dat het gewoon bij één keer dokter blijft. <lacht> dat is ook wel voldoende. Ja. Uh, hoe gaat het verder met het privéleven? Die heeft ook een vriend, begreep ik. Uh, ja, dat gaat goed. Ja. U, u, u, ziet, u ziet elkaar wel eens nog? Ja hoor, we zien elkaar zeker. <lacht> want, want uw vriend promoveert ook, hè? Ja, die promoveert ook. Dat klopt. En op welk ook, ook vandaag. Kijk eens aan. Dus, dus hierna wordt alles anders? Ja, inderdaad. Cardiologie. Ah, kijk dus eens, eens aan. Op het hart. Nou, wij wensen u veel succes vandaag. Hartelijk dank. En een fijn leven hierna. Dank u wel. Astrid van der Veld. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. En Die hebben allemaal de PVV op de voorpagina staan. Behalve dan de Volkskrant, want die kiest voor het nieuws rond de JSF. Een aanval van binnenuit, dat gaat dan niet over de JSF... maar over de PVV, kopt het AD over de partij van Wilders. Volgens de krant vertoont het ooit zo gesloten PVV-bastion steeds grotere scheuren. En ook Trouw opent groot over de onrust in de PVV. De krant vraagt zich af of wie Wilders nu nog wel kan rekenen. Ook stelt Trouw de vraag of het vertrek van hoeven en Hernandez... het begin is van het einde voor de PVV. Volgens de Telegraaf is de PVV nu definitief verscheurd. De krant zegt dat er nog vijf andere PVV'ers zijn die een vertrek uit de fractie overwegen. Dat slot nog uh, NRC Next. Die krant heeft pagina groot afgebeeld hoe Wilders in zijn eentje de alle PVV-bankjes in de Kamer vult. Er staat natuurlijk ook nog andere nieuws in de krant. In Trouw bijvoorbeeld. Daarin betoogt een hoogleraar dat de gezondheidszorg veel goedkoper wordt als de huisarts patiënten samen met een psycholoog ontvangt. Volgens de hoogleraar komen mensen veelal op spreekuur met lichamelijke klachten... maar laten ze psychische klachten onvermeld. Terwijl die vaak de onderliggende oorzaak van de klachten zijn. Als je dat niet behandelt, dan blijven de klachten terugkomen, zegt de hoogleraar. Man noemt in trouw het voorbeeld van een vrouw die rugklachten had. Daarvoor stond ze al lang onder behandeling. Maar het probleem verdween niet omdat het werd veroorzaakt door een angststoornis. De hoogleraar gaat binnenkort een experiment beginnen... om te kijken of een gemeenschappelijke, gezamenlijke aanpak... van huisarts en psycholoog inderdaad werkt. Gemeenten willen meer eigen belastingen innen. Dat zegt de, de Haagse wethouder van Financiën in het FD. Den Haag is voorzitter van de G4, organisatie waarin de vier grootste gemeenten vertegenwoordigd zijn. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten pleit ervoor om gemeenten meer belasting te laten innen. Gemeenten zeggen dat ze van het Rijk steeds meer moeten, maar niet meer mogelijkheden hebben om in hun eigen inkomsten te voorzien. In het FD zegt de Haagse wethouder dat slechts 3,4% van alle belastingen door gemeentes wordt geïnd. Dat is in internationaal opzicht heel gering. Wethouder. Drie ambtenaren van de provincie Utrecht zijn naar het ziekenhuis gebracht... nadat ze in het nieuwe provinciehuis tegen een glazen deur waren gebotst. Dat is niet leuk hoor, dat kan pijnlijk zijn. Daarover schrijft het AD vanochtend, in het nieuwe provinciehuis is er namelijk zoveel glas verwerkt dat je wel eens een ruitje over het hoofd ziet. Behalve drie ziekenhuisgevallen waren er ook elf ambtenaren die door BHV'ers, bedrijfshulpverleners, moesten worden behandeld. Een onbekend aantal medewerkers heeft ook nog blauwe plekken overgehouden aan de glazen deuren in het pand. Een fractieassistent van de ChristenUnie is waarschijnlijk het hardst getroffen. Hij mist een tand. Een architect van het provinciehuis zegt in het AD dat hij de ongelukjes wel had voorzien. Oh. Hij stelt nu voor om matte folie op de ruiten te plakken... zodat die ruiten dan beter zichtbaar worden. Nou, in de Telegraaf staat een verhaal over een zwerfkat... die na zeven jaar weer is thuisgekomen. Het beestje verdween in 2005. Het gebeurde volgens het baasje van Tichilia uh, wel vaker. Maar nu bleef ze dus wel heel erg lang weg. Gisteren dook de poes plotseling weer op aan de andere kant van Den Haag. Een vrouw vond Tichilia op de galerij van haar flat... en belde de dierenambulance. Via de chip kon die snel de eigenaresse achterhalen. Nou, en ook nog een foto op de voorpagina van Tichila. Ziet er wat verwilderd uit. Uh, nou, het baasje is natuurlijk heel erg blij. Dit had ik nooit meer Wacht, zegt ze in de Telegraaf. Na zeven uur in het Radio 1-journaal hoort u meer over de PVV. Want de PVV kwam gisteren, Geert Wilders, met een verkiezingsprogramma. Al mag dat gewoon niet zo heten. Dat is een beetje ondergesneeuwd hier. Maar in Brussel is dat wel degelijk aangekomen. Reacties hoort u straks. Verzameld door Tijns AD, Na zeven uur.